Uur. Dit is C. Wouter Jong met het NOS-journaal. In de speciale rechtbank bij Schiphol is de rechtszaak begonnen... over het neerschieten van a 17. In zijn openingswoorden sprak de voorzitter van de rechtbank Steenhuis... van een verschrikkelijke ramp en een tragisch verlies van veel mensenlevens. De vier verdachten die terechtzaam zijn weggebleven. Eén van hen heeft wel advocaten gestuurd. De zitting werd overigens na een half uur afgebroken vanwege technische problemen. Vermoedelijk willen er te veel mensen meekijken met de livestream op internet. De aandelenkoersen zijn vanmorgen sterk gedaald... als gevolg van het coronavirus en de gedaalde olieprijs. In Amsterdam opende de AIX 7,5 lager. In Londen was de daling ruim 8,5 Het aandeel Shell werd 22 minder waard. De olieprijs is sterk gedaald door een ruzie over de productie... tussen Saudi-Arabië en Rusland. Duitsland is bereid om kinderen op te nemen... die nu nog in overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland zitten. Het Duitse kabinet heeft dat gisteren besloten... na een zeven uur durend overleg... Op Europees niveau is er afgesproken dat er 1000 tot 1500 kinderen onder de 14 jaar worden opgenomen. Duitsland wil daar een onbekend aantal van huisvesten. Het gaat vooral over meisjes die zonder ouders reizen of ernstig ziek zijn. Twitter heeft een bewerkte video van de democratische presidentskandidaat Joe Biden als gemanipuleerde media bestempeld. In het filmpje lijkt het alsof Biden zegt dat alleen president Trump kan worden gekozen. Het is voor het eerst dat het sociale netwerk gebruik maakt van de mogelijkheid om media als gemanipuleerd aan te merken. De video was door de directeur Sociale Media van het Witte Huis op Twitter gezet en daarna geretweet door Trump. Het weer verspreidt nog wat buien. Vanmiddag droger en wat meer zon. Het wordt een graad of 10 met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht meer bewolking en weer regen. Ook morgen tot in de middag bewolkt en regenachtig. Daarna wat droger en rond de 12 graden. Vanaf woensdag minder nat. Het blijft wel zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ding ding ding Ha ha ha Aditya bitty brr Ramaya <laughs> TV Ra-pa-pa Luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM Luncht, welkom luisteraar. Wij begonnen vandaag met uh, de vrolijke klanken van Ramaya Afrik Simon. En uh, vandaag uh, uh, heten wij jullie van harte welkom. En wij, dat zijn uh, Dolly Tempirik. Lucie van Brugge en Peter den Boer. Zand wordt luncht. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Uh, nou, dat, ja, Lucie heb... uh, heeft de hele tafel vol liggen. Dus ik, ik, ik... ik denk dat het een heel druk programma gaat worden. Ja, ik heb van allerlei uh, nieuwtjes en weetjes... en uh, de uh, artiest van de dag. En ik heb een leuke agenda. Dus... Het programma zit vol. Oké, okay, en hebben wij ook nog een weerbericht vandaag? En hebben wij nog iets met eten? Ja, wij hebben iets met oh, eten. We nou, ah, hebben ah, uh, en uh, weerbericht. Wil je het weerbericht al horen dan? Nee, nog niet. Dat nee? gaan we straks oh, doen. Dat gaan we straks. Maar die heb ik dus ook. En uh, gaan jullie Joop Vanessa ook nog bellen vandaag? Ja, als het goed ja, is, he? doen we ja, die ja, ook Ja, ja, ja. Zal ik ja. straks even bellen of die beschikbaar is. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ja, nou in ieder geval goedemiddag luisteraars. Fijn dat u er allemaal weer bent. En uh, dat u uh, weer de komende twee uur de lunchperiode met ons gaat overbruggen. En we wensen u alvast een hele smakelijke, smakelijke maaltijd.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 Dank je voor de muziek en dat uh, vinden wij ook, want ons programma kenmerkt zich door heel veel prachtige muziek die steeds tussendoor gedraaid wordt. Lucie, eh, jij kondigde al aan dat uh, wij vandaag uh, allerlei plaatselijk en regionaal nieuws gaan vernemen. Ja, dat klopt. Ik heb uh, uh, ja, toch maar iets over het uh, coronavirus, want volgens... LIVM uh, is een inwoner van Heemstede positief getest op het virus. En dat maakt het aantal gevallen in de regio op vier. Behalve de inwoner van uh, Heemstede gaat het om twee uh, inwoners van Heidelijk ja. en één inwoner van Bloemendaal. Voor de rest is er vandaag ook, gaat het proces van de MH17 verstart. En daar verwachten ze meer dan 400 journalisten uit meer dan 20 landen die zich hebben aangemeld om de zaak te volgen. In de zittingsplek is voor een handjevol pers maar plek en de rest kan de zitting in het perscentrum volgen. De journalisten komen uit onder meer Nederland, Duitsland, uiteraard Australië, Rusland, de Verenigde Staten, Oekraïne, Maleisië, Zweden, Zuid-Afrika, België en Canada. En hebben we dan ook nog iets leuks te melden? Ja, dat heb ik. Er, uh, slechts enkele keren per jaar komt dit verschijnsel voor. De supermaan. En wie hier vanavond een blik op wil werpen, heeft geluk. Want tijdens het opkomen van de maan worden er opklaringen verwacht. De supermaan zal daardoor extra goed te zien zijn. Verwacht één deskundig van Weer Online. Vooral tussen... Kwart over zes en kwart over acht vanavond. Later op de avond neemt de bewolking daarin toe en is de maan uiteindelijk niet meer zichtbaar. Dan toch nog maar iets leuks gemeld. Tot ziens. So I can't sleep at night Side. Girl, you really got me now You got me so I can't sleep at night really got me, de kinks. Er is uh, altijd wel wat uh, te doen in het dorp... en dan bedoel ik niet uh, op uh, uh, evenementengebied... maar uh, reuring, uh, wat, wat leeft... reuring, die leeft onder de bevolking. En uh, zo is er deze dagen uh, uh, een uh, noodkreet gekomen... uit uh, de, wijk, uh, de, uh, ja, de wijk Achter het Station... Park en Duinwijk, Park Duinwijk. En uh, daar komen klachten vandaan dat heel veel mensen ontdekt hebben dat je daar kunt parkeren, lang kunt parkeren zonder te hoeven betalen. Want dat is een gebied waar geen parkeerregime geldt. En uh, bewoners hebben, uh, ondervinden daar last van. En die uh, vinden dat uh, de gemeente daar iets aan moet doen. Dus die uh, willen graag dat daar uh, actie wordt ondernomen en dat daar. Parkeerregime wordt ingesteld. Uh, nou, deze berichten die gaan uh, de politiek bereiken. En dan gaan we eens kijken wat, daar, uh, wat er verder mee gaat gebeuren. Oh, het lijkt me ook wel logisch, want volgens mij, als daar alleen maar toeristen gaan parkeren, hebben de bewoners geen ruimte meer. Nou ja, het zijn niet alleen toeristen, het zijn ook be ja, bewoners. We hebben heel veel plekken natuurlijk in onze gemeente waar je uh, een regime hebt. Maar ook heel veel plekken waar je vrij kunt parkeren. Ja, en iedereen. Maar en, en als je een regime invoert, ja. heeft dat ook uh, absoluut zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, bekanten, dus, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, daar ja. gaat de politiek over besluiten en men gaat uh, zien wat er van uh, gaat komen. Meer kan ik er niet van maken. We gaan het afwachten. wachten. En we gaan... Feeling. Ik uh, had het net over uh, dingen die in Zandvoort te doen zijn. Uh, en uh, uh, daar weet Lucie meer van wat er op korte termijn allemaal hier gaat zich afspelen. Ja, dat klopt. Ik heb een paar leuke dingetjes uitgezocht waar ik van dacht van nou dat is wel leuk. Dan hebben we bij het pluspunt in uh, Zandvoort Noord, daar is elke maandag en donderdagmiddag wordt daar gekookt. Een kop bereidt met medewerking van deelnemers van het IRIWB en Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Dat is maandags en donderdags van 5 tot 7 uur s avonds. De kosten van de maaltijd zijn 8,50 euro per persoon. En dit is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie daarna. U dient wel te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie... van pluspunt... telefonisch... 574... 0330. Afzeggen kan tot maandagochtend... en donderdagochtend 10 uur. Dan heb ik ook nog iets leuks... Voor de, vanuit de blauwe tram. Daar kunt u een biljartje leggen. Naast de leesruimte van de bibliotheek... staat een biljart. En iedereen is van harte welkom... Zoekt u een biljartmaatje, meldt u bij de balie. en zij gaan voor u op zoek. Elke werkdag van 9 tot half 11, s morgens en van 10 uur 30 tot 12 uur is daar, uh, kunt u daar biljarten. Behalve maandag en woensdag alleen om 9 uur. De kosten zijn 3 euro per persoon, maar er zit dan wel weer een kopje koffie of thee bij. Tot zover dan. Think of all the hearts beating in the world at the same time Stories they could tell At the same time Think of all the eyes Looking out into this world Trying to make some sense Of what we see Think of all the ways We have of seeing of all the ways there are of being. Winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het wordt weer een uh, onstuimige week. Want uh, vandaag schijnt geregeld de zon, maar ook komt het tot enkele buien. Bij buien is kans op hagel zelfs. In de loop van de middag neemt de buiigheid wat af en de bewolking geleidelijk toe. De temperatuur stijgt naar 10 graden en er waait in matige en aan zee een vrij krachtige westen tot zuidwesten wind. De komende dagen is het uitermate wisselvallig met elke dag regenen en ook veel wind. Tot storm komt het gelukkig niet, maar het is wel onstuimig. De temperatuur stijgt dinsdag en woensdag naar ongeveer 13 graden. En vanaf donderdag wordt het rustiger met een mix van wolken, de zon en enkele buien. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 10-11 graden. Op de lange termijn gaan we profiteren van hoge druk. De neerslagkansen nemen dan sterk af en de zon gaat vaker schijnen. Wat de temperatuur gaat doen moet worden afgewacht. Deze kan namelijk zowel omhoog als naar beneden. En de komende dagen wellicht meer hierover. Dus de vooruitzichten zien er best wel gunstig uit. En dit was het weer volgens Rico Schreuder. Dat was Tekia. Wij hebben vanmiddag... nee, we hebben regelmatig een verhalenmiddag... in Zandvoort... in de, de Blauwe Tram. Zo ook vanmiddag. Uh, om 14 uur tot 15.30 uur 30 is er een vervolg op het onderwerp... winkels in Zandvoort. Maarten Keur en Jan Kol presenteren dat. Een gezellige verhalenmiddag ondersteund met beeldmateriaal. De middag is goed te volgen... Ook zonder voorafgaande edities. De kosten zijn 2,50. Inclusief een kop koffie of thee. En wat lekkers vooraf aanmelden is niet nodig. En de locatie is het wijksteunpunt. De blauwe trim in het louis david carré. Dus vanmiddag van 2 tot half 4. Ja, nou en uh, dan is het gewoon absoluut tijd voor weer een... Uh, een plaatje zal ik maar zeggen. de heren van de BG's. In uh, Zandvoort is de ruilwinkel van Sinkel weer zichtbaar geworden. Na twee maanden flink zoeken heeft initiatiefneemster Mona meijer geest voor de ruilwinkel van Sinkel een nieuwe locatie gevonden in de Haltestraat 17a. Terug naar de straat, alleen in een ander pand waar ooit de ruilwinkel van start ging... Wat is een ruilwinkel? Het concept is als volgt. Men brengt iets in wat men kwijt wil en men neemt iets anders mee uit de winkel. Een ingebracht product moet natuurlijk qua kosten wel een verhouding met elkaar zijn. Bijbetaling kan en mag en voor de rest kan je ook iets kopen. En de opbrengst die gaat uh, naar goede doelen. Een mooi initiatief, uh, zeker in onze maatschappij... waar we heel veel uh, consumptiegoederen verbruiken en weggooien. En... Uh, Gelukkig zien we daar een kentering in komen. De, de, de kringloopwinkels en aanverwante zaken... die hebben steeds meer positieve geluiden... en steeds meer komen spullen opnieuw in de omloop... en hoeft er niks nieuws te worden gemaakt. Zo is het ook nogmaals. Oh, When the sun beats down and burns the top up on the roof. And your shoes get so hot you wish your tire was fireproof. Under the boardwalk, down by the sea. Yeah. On a blanket with my baby. Doe je niet mee, Peter? Niet voor met de voor de kracht, kracht van een, een, een roemrijk, roemrijk gezag. Ja. Maar het werk neemt <laughs> ja. in eigen hand. Dat, is, uh, dat klinkt uh, padvenderij scouting. Nou, dat, dat, dat is het ook, Peter. Even mijn geluid wat harder zetten, want ik hoor mezelf amper. En de mensen, des te meer. Maar, um, Nee, dat is, dat is het ook. Scouting. Jij, jij hebt ook uh, scoutingwerk gedaan vroeger? Ja, ik ben, nou, ik ben, bij de ik heb ben lid geweest van de scouting. Ja, He, de ja. padvinder. Eerst oh. bij de Welpen, de Akela's en toen uh, de scouting. Oh, dus jij was er al jong bij? Ja, ja, ja. ja, heel vroeg. Ik was geloof ik een jaar of elf toen ik kwam. En toen werd ik een bosgeus. Ach, oh jee. Een bosgeus. Ja, ja, ja. En ik hield helemaal niet van bos. Ik hou van water. Ik hou ja. van de zee. Maar ja, goed, de, de watergeuzen waren al compleet. Dus het werd een bosgeus. Maar in ieder geval, we, we hadden het er net over. En uh, ja, al die liedjes komen dan in één keer weer naar boven. Dus Lucie ligt helemaal over de tafel van het lachen erop. <laughs> <laughs> maar hoe komen we daar naar nou bij? Want dan denk je natuurlijk als luisteraar... wat zitten jullie nou daar, de te geit over die, over die padvinderij... Nou, wat ik wil alleen maar zeggen dat uh, Peter en ik zijn nu een jaar of 40, 50 verder hè, schat ik zomaar. Ja. En Zover. nog, en Zover. nog, ja, en, en nog, uh, weten we zoveel te verhalen over wat we bij de, bij de padvinderij geleerd hebben en gedaan hebben en meegemaakt. Ja, en, en toepassen in het dagelijks leven. Dat is uiteraard, ja, ook ja. dat nog, ja, ja, ja, ja. Heb je daar een Want, voorbeeld van? Kan je me iets vertellen nou, bijvoorbeeld daar van? leren sjorren. Ja, je zal, uh, kijk, wij zullen nooit voor een verrassing komen te staan als we, als we in het bos zijn en iemand breekt zijn been. Hoe we dan ja. iemand mee moeten krijgen. Ja. Dan oh, zoeken we okay. takken en en, ja. de, en dan gaan we dat sjorren met bladeren en dergelijke. Ja, en dan kan je zo iemand mee uh, meezeulen. Ja, mee ja, hè? Peter? Ja, zeker. Ja, ik denk ja. dat wij dat nog wel kunnen. En, en, uh, heb jij ook nog een voorbeeld? Waarom haal jij dit onderwerp aan? Nou, oh ja, waarom haal ik dat aan? Dat ja, ja, hadden we, we, we, we, we bijna vergeten. Ja, het is ja. toch potverdorie wat? We, we vlogen ineens terug in de tijd. En dat komt eigenlijk omdat ik een bericht, te, bericht tegenkwam met een oproep van de Zandvoortse Scouting, de Buffalo's. We hebben twee uh, uh, uh, scoutingverenigingen hier in Zandvoort. Helemaal leuk. En uh, de Buffalo's die zijn op zoek naar leidinggevende. Oh, dat zit, en, uh, dat zit naast. Precies, daar zitten de Buffalo's. En uh, bij, de, bij de Jacques P. daar, bij, bij de voetbalvelden. En uh, ja, de, de Buffalo's die werken met vrijwillige leiding. En uh, dat zijn een hoop enthousiaste, jonge en gemotiveerde mensen. Uh, die samen van die scouting een hele leuke vereniging maken. En ja, ze zetten zich wel voor 100% in. Het moet ook een beetje je roeping zijn. Nou, ze tellen bijna 60 leden van jong tot oud. En iedere zaterdag komen ze bij elkaar in dat clubhuis... waar we het net over ja. hadden, aan de Thijssenweg in Zandvoort. Nou, momenteel groeit het aantal jeugdleden gestaag. En ja, daarom zijn ze nu op zoek naar uh, mensen in de leeftijd... Uh, uh, nee, wacht even, ik ga verkeerd. Uh, nee, voor de categorie kinderen van 7 tot 15 jaar... Uh, is men direct op en dringend op zoek naar teamleiding. Nou, ben jij nou op zoek naar een nieuwe uitdaging... waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Zandvoort en omgeving... betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? En vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers... iets op te bouwen in je eigen buurt? En ben je bovendien ook nog een paar uur in de week daarvoor beschikbaar? Nou, dan zijn ze bij de Buffalo's toch echt wel zoek op jou. Dus, dus ken je iemand of ben je iemand die voldoet aan dat profiel? Uh, ja, geef je dan op. En, en er is ook nog een, een verwachtingsomschrijving. Wat verwacht men nu van, van zo'n leidinggevende? Nou, Dat je kinderen op een veilige en speelse manier... kennis kunt laten maken met scoutingactiviteiten. En um, dat betekent dat je je inzet voor de groep... en de activiteiten die gedaan worden. Dat je ideeën hebt en dat je een hele creatieve input kunt leveren... En dat je enthousiast bent en graag meedoet. Maar het belangrijkste is dat je wil omgaan en een interactie wil met hebben met kinderen. Goed, wil je dan dus uh, informatie hebben hierover? Mail dan even naar info -apenstaartje The Buffalo's. Ik zeg The, want het is THE, niet Engels, niet de buffa th, the, the, the Buffalo's. the Dus info at of kijk even gewoon op hun website debuffaloos.nl. Well, she's the gal in the red, blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, be ba bop, bloop, she's my baby. Be bop, bop, bloop, bloop, I don't mind. Be bop, bop, bloop, bloop, she a little Klein Nieltje, tenminste, ja, het is best wel een Nieltje, dat uh, vannacht is de helikopter ingezet bij een zoektocht naar twee inbrekers in Haarlem, die kort daarvoor hadden ingebroken aan de Grote Houtstraat in Haarlem. Afgelopen nacht is er rond 2 uur 45 ingebroken in een winkel aan de Grote Houtstraat in Haarlem. En in een burgernetbericht is te lezen dat de politie daarom op zoek was naar twee mannen. Bij die zoektocht is vannacht een helikopter ingezet. De woordvoerder van de politie laat aan uh, Noord-Holland Nieuws weten dat de daders niet zijn gevonden. Ze zullen het weten, we zullen het weten... dat het vandaag uh, maandag Monday is. Dinsdag uh, 10 maart organiseert de gemeente Zandvoort... een vervolg op de bijeenkomst van 10 en 11 februari-jongstleden... over de nieuwe omgevingswet. Dat is een hele mond vol, maar iedereen uh, raad ik aan... ik raad aan dat iedereen die uh, op- en aanmerkingen heeft... of wensen of... Uh, verlangens aangaande zijn woon- en leefomgeving... dat hij gewoon naar zo'n avond gaat. Tijdens deze bijeenkomst waarover je mee kan denken... over de toekomst van Zandvoort... wordt er dieper ingegaan en meegedacht... hoe Zandvoort een aantrekkelijke badplaats blijft... waar het goed wonen is met een duurzame economie... en met een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. En ik zeg altijd, als je gewoon je dingen vertelt... dan dan worden ze wellicht meegenomen. En dan heb je in ieder geval het idee en heb je eraan bijgedragen. Nou, Het is nog niet eens zo wellicht, joh. Het is, uh, het, het, het, de kans is heel groot dat, uh, dat het meegenomen wordt. Ja. Als het enigszins toepasbaar is en haalbaar... dan staat de gemeente Zandvoort daar zo enorm voor open... voor de suggesties van de bewoners. Ik, ik heb daar een poosje uh, bij die APV-avonden gezeten... Ja. En toen stond ik versteld van hoeveel we in de melk te brokkelen hebben. Ja, zeker. Dat ja. besef je niet, ja. maar dat is ja. echt waar hoor. Ja. Dus je kunt, je kunt met je stem dingen een heel andere wending geven. En, uh, dus ik zou ook... Ik, uh, ik, ik, ik sta achter jou Peter als jij zegt... Uh, ik vind dat je erheen moet gaan. En dat ja. vind ik eigenlijk ook. Als, je, als er iets is wat je dwars zit in deze gemeente... Ga erheen en vraag daar de aandacht voor op. Zo is het. En dat ja. is op uh, dinsdag 10 maart van 3 tot 5 in het H.D.M.Z. Museum. Ah, dat nou. is aan de Louis-Davidstraat. Oh. Precies. En de, dat is morgen al, hè, Peet? 10 maart is morgen. is ja? ja, ja. morgen? Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, hebben we weer een en lang de, dagje de, voor de, de boekmorgen. En Van 3 nog tot 5, op, hè? Van 3 tot ja. 5. Ja. Is het niet nooit een keer op een avond? Want ik kan me De vorige niet, keer, nou, was nou, keer was het op een avond. Precies. En oh, deze keer is het op de middag. Oké. Okay. Prima. Nou, um, we gaan nog één plaatje draaien. En dan. Uh... Dan gaan we naar het nieuws, denk dan gaan we ik. Hè? Naar het nieuws. En de boodschappen. Naar Zo de... is het. Maar en daarna naast... zijn we weer terug, toch? Tuurlijk. Oh, we blijven nog even. Ja, hoor. we zitten hier gezellig. <laughs> toch? We zitten hier. Oké, okay. <laughs> ja, roept u maar.